Hey, voor we deze nieuwe aflevering starten, toch even melden dat er een eenvoudige manier is om geen enkele aflevering van de Radio Rules podcast te missen. Laat je e-mailadres achter op onze website en je krijgt voortaan een kort berichtje in je inbox als er nieuwe klank beschikbaar is. En geen paniek, ik ga je echt niet lastigvallen met onnodige of ellenlange berichten. Daar heb ik gewoon geen tijd voor. Surfen naar loderoels.blogspot.be en daar dan bovenaan in de menubalk klikken op e-mail. Voilà, graag gedaan. Welkom, dit is aflevering 29 van Radio Rules en dit wordt een klassieke en ouderwetse aflevering tussen aanhalingstekens zoals het ooit allemaal begonnen is. Met andere woorden, geen gasten die we interviewen deze week, geen oude radiofragmenten, gewoon ikzelf voor de microfoon en ik die vertel over mijn en over ons leven hier in Canada. Een soort audiodagboek zeg maar, over ons leven als immigranten hier in Canada. Of tenminste toch een soort van verslag wat er zich de afgelopen dagen en de afgelopen weken heeft afgespeeld in mijn leven. En die vraag die wordt wel, uh, wel eens gesteld. Hoor. Af en toe um, mensen die laten weten dat het allemaal wel leuk is dat ik mensen over podcast interview, dat ik andere immigranten interview of dat ik oude radiofragmenten oprakel. Uh, maar de laatste tijd heb ik ook te horen gekregen de vraag van ja wanneer ga je nog eens iets opnieuw gewoon vertellen over Canada? Wanneer gaan we nog eens te horen krijgen waar jullie mee bezig zijn? Wel, dit is dan zo'n aflevering. Dit is zo'n aflevering waarin weinig klank zit zeg maar, en je gewoon mij hoort vertellen over ons leven hier in Canada. Straks kom je bijvoorbeeld te weten waarom Canada of Noord-Amerika, als je het grotere plaatje bekijkt, 120 volt gebruikt tegenover 240 volt in veel andere werelddelen, in veel andere landen. Ik laat ook wat klank horen, toch een beetje klank in deze aflevering, dus klank van een interview dat ik gegeven heb op Radio 1 een tijdje geleden. En ik vertel jullie over een video die ik mee bedacht en gecreëerd heb voor de organisatie waar ik voor werk. En ik zou met dat laatste willen beginnen. En dat is meteen ook de reden waarom het zo druk geweest is de afgelopen weken in mijn leven. Het was gigantisch druk op mijn werk. We hebben namelijk net een gigantisch evenement achter de rug. Om de vijfde verjaardag te vieren van de organisatie of het bedrijf waar ik voor werk. Grand Challenges Canada. Dat weten mensen die mij volgen wellicht. Daarvoor werk ik. En Grand Challenges Canada heeft... Vijf kaarsjes uitgeblazen onlangs. Dat was een groot feest, een groot gala-feest uh, en gala-avond in een bekend en groot hotel hier in het midden van de stad. En een van de dingen die deel uitmaakte van dat feest was een soort ja, gala-video zeg maar, van ongeveer vijf minuten die getoond werd op die avond aan het begin van dat grote gala-feest. Een video die de successen en de verwezenlijkingen van Grand Challenges Canada moest benadrukken. En uh, omdat ik dus deel uitmaak van die communicatiedienst en als press officer het eigenlijk mijn job is om daaraan mee te werken, moesten wij op zoek naar een aantal projecten die een goede vertegenwoordiging zijn van wat Grand Challenges Canada allemaal doet. En dus zijn we op zoek gegaan naar drie projecten uit onze grote portfolio die mooi samenvatten wat wij doen. We hebben die projecten uitgezocht, we hebben die mensen, de, de plaatselijke dokters en researchers gecontacteerd. We hebben daar dan achteraf onze CEO naartoe gestuurd met een aantal vragen en uh, scripten die, uh, die afgewerkt moesten worden. Videoploegen moesten geregeld worden. Instructies moesten daar gegeven worden. Uh, uiteindelijk is er dan een langer script geschreven. Enfin, om een lang verhaal kort te maken, die video is afgewerkt met behulp van een uh, professionele videoploeg en professionele videomonteurs. En Het resultaat is getoond tijdens die galaavond een paar dagen geleden. Hier in Toronto. En het resultaat mag er zijn. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost. Uh, letterlijk tranen soms. Maar ik vind het een prachtige video over wat Grand Challenges Canada precies doet. En ik moet zeggen dat die video ook zeer goed onthaald werd op het Galafeest. Uh, er barstte spontaan applaus uit na het vertonen van die video op groot scherm. Dus dat is een fijne. Uh, ja, fijne erkenning eigenlijk voor het werk dat er de afgelopen weken is gebeurd. We zullen de link op uh, onze website zetten, want die video die is beschikbaar op YouTube op het kanaal van Grand Challenges Canada Ik wil jullie een kort stukje laten horen, gewoon om even een voorsmaakje in audio te horen Dus dat begint dan met dit muziekje en dan zie je beelden van kinderen en beelden van onze CEO ter plaatse die die projecten gaat bezoeken nou, het volgende dat je hoort is een dokter, een Canadese dokter, die wij steunen die daar plaatse werkt in India, Wat daar gaat het om. Ja, dan vertelt hij over um, de projecten dus die wij daar opzetten, of dit project in het bijzonder. En zo gaat het nog een tijdje door. Mooie video, blijf het zeggen, die ook uh, beschikbaar is op YouTube, dus we zullen de link naar die uh, Grand Challenges Canada video straks online zetten. Op Hemelvaartsdag midden mei is Radio 1 de wereld rondgereisd. Dat heb je misschien gehoord als je die dag naar Radio 1 hebt geluisterd. Ze organiseerden daar een muzikale trektocht langs tientallen landen in alle continenten. Het was meteen ook marathonradio, want van 9 uur s ochtends tot 8 uur s avonds loodsten Annelies Moons en Luc Janssens de luisteraars door een wereld van stijlen en klanken. En een van de landen die ze aandeden op die wereldreis en van waaruit ze dan ook muziek draaiden, was Canada. Een paar dagen voordien kreeg ik dus telefoon. Zo gaat dat dan van de redactie met de vraag of ik wilde meewerken aan een kort babbeltje. Uiteraard wilde ik dat doen met veel plezier zelfs. En dus ging ik weer eens even live op Radio 1 ergens midden mei. Dat fragmentje was best leuk om naar te luisteren. Leuk gesprek was het met uh, mijn broeder uit de Kempen, Luc Janssen. En dat klonk ongeveer zo. is town in Noord-Ontario en daar heeft Neil Young zijn schaapjes op het droge. Neil Young, er is geen beter uithangbord voor Canada dan Neil Young. Helpless. Radio 1 e. Reis rond de wereld. Het is middag in Canada en Lode Rules die zit daar aan de patatjes, denk ik. Lode, goedemiddag. Goedemiddag, leuk. Hallo. Jij zit in Canada. Uh, Canada, is dat Amerika? Of is Amerika een stukje van Canada? Ik, ik weet het eigenlijk nooit zo goed waar jij zit eigenlijk. Dat is heel gevaarlijk wat je nu zegt, Luc want dat is net het probleem. Canada en de Verenigde Staten worden inderdaad vaak over dezelfde kam geschoren. He, je hoort wel eens zeggen van ja, dingen en trends die je in Europa uh, ziet, of in Noord-Amerika ziet, dat zal dan wel automatisch ook in Canada zijn. En, en, en Noord-Amerika, dat is één land, dat is absoluut niet zo. En Canadezen zijn daar ook heel gevoelig voor. Dus zeg absoluut nooit dat de Verenigde Staten Canada is en Canada de Verenigde Staten is, want dat ligt hier zeer gevoelig hoor. Lachen de Amerikanen ook niet een beetje met Canada, met dat accent en zo? Oh, geweldig. Daar raak je een zeer gevoelige snaar. De, de, de Amerikanen, die, die, die denken dat Canadezen in Iglo's wonen en dat wij... zelf welvig mij nu met, met, met Canadezen, dat wij houthakkers te dragen en, en beren uh, eten op de barbecue en zo van die dingen. Uh, maar anderzijds moet ik ook wel zeggen dat, dat de, de Canadezen ook vaak met de Amerikanen lachen en dat uh, wij dan denken dat Amerikanen domme mensen zijn die uh, zelden weten wat er buiten de Verenigde Staten gebeurt. Dus er is zo'n beetje een haat-liefde-verhouding tussen de twee, dat kan je absoluut wel zeggen, ja. Het, het valt me tegen dat jij geen houthakkershemd draagt ondertussen, Loden. Dat had ik wel verwacht eigenlijk. Ik, ik zal jou een foto doorsturen, die kan je misschien op de website zetten, met mijn speciaal Canadees houthakkershemd uh, voor mijn iglo, als dat helpt. Ter, terwijl je een geweer vasthoudt en een geschoten beer dan. En een beer uh, vult, inderdaad. Ja. Is het een fijne plek om te wonen, Loden? Want je zit daar nu toch al bijna vijf jaar, denk ik. Ik zit daar nu uh, 4,5 jaar. Het is, een fantastische, het is een fantastische plek om te wonen. Wat ik zo apprecieer aan Canada is het feit dat de, de samenleving toch veel zachter is, vind ik persoonlijk. En dat er hier nog een soort van ingebakken vriendelijkheid uh, is bij de mensen. En dat het eigenlijk het beste van de twee werelden combineert. Het beste van Europa en het beste van de Verenigde Staten. Een paar voorbeeldjes. De gezondheidszorg bijvoorbeeld. Iedereen denkt dat we net zoals in de Verenigde Staten geen, geen, geen gratis gezondheidszorg hebben. Maar dat klopt niet. In, in Canada is er wel degelijk universele gezondheidszorg betaald door de overheid. Dus, dus als ik straks mijn been breek, dan moet ik daar niks voor betalen. Bezoekje bij de dokter is volledig gratis. Ja, en er is, er is zo die vriendelijkheid van de mensen. Er is ook veel minder ...criminaliteit dan, dan, dan in, um, in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. De, de, de gun laws, de, de wapenwetten zijn hier veel uh, strenger. Ja, het is gewoon de manier waarop mensen met elkaar omgaan... Is, ...is fantastisch, vind ik, in Canada. Dat maakt het een fantastisch land. Beter ja. dan Amerika? Ik, ik, ik heb nooit in Amerika gewoond, dus ik, ik kan de vergelijking niet maken natuurlijk, maar ik, ik kom graag in Amerika, begrijp mij niet verkeerd, maar ik heb de indruk dat de, de Canadezen wat rustiger zijn, wat ingetogener, wat, wat introverter, dat de Verenigde Staten wat extroverter zijn. En vroeger uh, kon ik een Amerikaan en een Canadees niet uit elkaar halen, um, al was het maar wat taal betreft bijvoorbeeld, maar tegenwoordig zie ik toch wel duidelijk de verschillen tussen Canada en de Verenigde Staten inderdaad. Lode, ik weet dat jij een vliegbrevet hebt. Kun je daar gebruik van maken in Canada? Ik bedoel, kan je daar heel ver lang rechtdoor vliegen? Bijvoorbeeld? Als je naar het zuiden vliegt, zit je binnen het uur in de Verenigde Staten. Maar als je naar het noorden vliegt, kan je uren en uren vliegen. Maar Canada is een fantastisch vliegland, natuurlijk. Je hebt veel minder gecontroleerd gebied. Je hebt veel minder grote steden of steden waar je rekening moet houden met ander vliegverkeer. Dus vliegen hier in Canada is fantastisch, omdat het zo'n uitgestrekt onmetelijk groot land is. En het landschap is ook fantastisch, natuurlijk. Wij wonen nu wel in de provincie Ontario en daar heb je niet die Gigantische bergen en die, uh, ja, die, die, die wilde natuur die je aan de westkust ziet. Maar uh, hoe dan ook is, is Canada een fantastisch natuurland. En als je dat vanuit een vliegtuig kan bekijken, uren aan een stuk, dan, dan zit je op een bevoorrechte positie natuurlijk. Ja, uh, zien we je ooit nog terugloden? Oh, dat is de vraag van 1 miljoen, uh, Luk, Of de vraag van. Uh, nou, zoveel kunnen misschien... wij niet betalen, Luc. <laughs> ja, daar heb ik iets gelanceerd. Um, dat is een zeer goede vraag. En daar worstelen wij nog altijd mee. Kijk, Canada is een fantastisch land. Maar uh, je gaat een land of je eigen land pas appreciëren als je niet meer bent. Het gras is altijd groener aan de overkant, zegt men dan. Hè? Dus als je mij nu vraagt: van, uh, maak een lijstje van dingen die fantastisch zijn in Canada. dan heb ik dat net gedaan, denk ik. Maar je kan ook een, een lijst maken van dingen die geweldig zijn in België. Dus dat is een open vraag. Um, uh, zeg nooit nooit, dus we zullen zien wat de toekomst brengt. Maar nu kan ik daar echt geen antwoord op geven. Oké, okay, we kijken er toch al naar uit, Lode. Bedankt om, om even met ons te bellen uh, vanuit Canada. Hè. En, uh, we gaan een plaatje draaien uit Canada. Dan, dan weet ja, doe mee. dat. Goed, Vraag ja. Graag gedaan. En wat Dag. heeft die een mooie stem, hè, oh. Dag, Lode. Dag, leuk. Jet, jet Clippers. Jet. Mooi compliment op het einde daar. Dankjewel Luc en Annelies, voor het compliment en voor het gesprekje in Reis rond de Wereld op Radio 1. Ik zou het in de komende weken, in de komende podcasts van Radio Rules willen hebben over een aantal verschillen tussen Canada of Noord-Amerika, als je het in zijn geheel bekijkt, en België, of Europa, als je het in het grotere plaatje bekijkt. Niet dat we echt een rubriek van wilden maken, eerst maar uiteindelijk... Wordt het waarschijnlijk toch een rubriek, maar ik denk dat er wel een aantal leuke verhalen te rapen vallen over gebruiken en gewoontes aan deze kant van de oceaan, die verschillen van wat jullie aan de andere kant van de oceaan gewoon zijn. En sommige verschillen zijn, zijn evident uiteraard, en andere eerder subtiel. Een aantal vragen bijvoorbeeld die beantwoord zullen worden is: waarom hebben bijna alle auto's in Canada en de VS een automatische versnelling versus manuele transmissiesysteem in Europa? Waarom bieden openbare toiletten hier zo weinig privacy bijvoorbeeld? En een andere goeie, en daarmee zou ik willen beginnen vandaag is de vraag waarom draaien Canada en de Verenigde Staten op 110 volt, of 120 volt moet ik eigenlijk zeggen, en Europa grotendeels op 240 volt. Die vraag is de eerste in deze nieuwe reeks... Rare jongens die Canadezen. Rare jongens die Canadezen. Ja, want wie op reis gaat naar de Verenigde Staten of Canada. en het geweldige idee kreeg om elektronische of elektrische spullen te kopen. die loopt het enorme risico dat de aangekochte dingen bij thuiskomst gewoon niet werken. Niet alleen is de stekker hier in VS en Canada helemaal anders. Je hebt van die, van die platte versus ronde stekkers bij jullie. Daar zullen we trouwens een foto van op onze website zetten. Maar ook de spanning is de helft van op het oude continent. Dus hier gebruikt men 120 volt. In Europa draait alles op 240 volt. Van waar komt dat verschil? Waarom draait Noord-Amerika op 120 volt en niet zoals alle andere werelddelen, of tenminste toch heel veel werelddelen en landen op 240 volt? Wel, de historische reden voor 120 volt heet Thomas Edison, een Amerikaanse uitvinder die de gloeilamp heeft bedacht. En in zijn allereerste experimenten met elektriciteit en die gloeilamp koos hij voor gelijkstroom aan 110 volt. Dat was op dat ogenblik het meest logische voor hem om mee te werken. Het, het is in elk geval minder dodelijk dan de 240 volt. En uh, makkelijker ook om mee te werken, blijkbaar. Later werd het Noord-Amerikaanse systeem dan omgeschakeld naar wisselstroom en niet langer op gelijkstroom, om niet op elke hoek van de straat een elektriciteitscabine nodig te hebben. Maar de Edison-standaard zeg maar, van 110 volt die werd wel behouden. Later werd dat een klein beetje verhoogd trouwens, van 110 naar 120 volt. Maar over het algemeen bleef uh, die grootorde wel behouden in de Verenigde Staten en Canada. In Europa had Nikola Tesla, een Europese uitvinder, enkele jaren daarvoor aan een eigen elektrisch systeem gewerkt en bedacht. En hij gaf de voorkeur aan wisselstroom aan 240 volt. Nu, veel Europese landen, moet gezegd, waaronder ook België, bleven echter heel lang 110 volt gebruiken. En uiteindelijk schakelde men dan toch over op die 220 of 240 volt standaard, omdat dat gewoon veel efficiënter en goedkoper was. Je hebt minder transformatoren nodig om elektriciteit over langere afstanden te transporteren. En het moet gezegd, het heeft weinig gescheeld of Noord-Amerika, dus Canada en de VS, waren overgeschakeld op 240 volt. De plannen om tot één standaard te komen waren eigenlijk al ver gevorderd, maar uiteindelijk werd uit financiële overwegingen dan toch maar van die omschakeling afgezien. Veel Amerikaanse gezinnen hadden in de jaren 50 namelijk al een koelkast, ze hadden een wasmachine en ze hadden andere dure elektrische toestellen in huis. En omschakelen zou dan voor een enorme economische kost gezorgd hebben. Dat alles was niet het geval in het naoorlogse Europa dat eigenlijk terug moest opgebouwd worden. En daar was die omschakeling dus veel minder ingrijpend dan in het boemende Amerika op dat ogenblik. Dus, samenvattend, het bestaan van de verschillende standaarden is grotendeels een gevolg van de lokale uitvinders en de lokale politiek zeg maar, en ook vooral een historisch toeval geweest. Kleine voetnoot bij deze uitleg trouwens. Eigenlijk komt 240 volt nu al binnen in elk huis in Canada. In onze zekeringenkast hier bijvoorbeeld beneden in de kelder komen drie draden binnen. Twee keer 120 volt en één neutrale lijn. En zowat alle stopcontacten in het huis worden gevoed door die ene draad, met spanning uh, op die ene draad en dan die andere uh, neutrale draad. 120 volt dus, met andere woorden. Maar onze droogkast en het elektrisch fornuis boven draait op 240 volt. Twee spanningsdraden en één neutrale lijn. 240 volt dus, net als in Europa, maar wel gevoed door twee draden en één neutrale draad en niet uh, twee draden, zoals bij u thuis, beste Europese luisteraar. Maar nu word ik heel technisch en dwaal ik af. Ja, dat is ongeveer alles, denk ik, wat ik jullie op dit ogenblik kan vertellen. Alles is te herbeluisteren of te herbekijken in het geval van foto's en links op loderoels.blogspot.be. Dus loderoels.blogspot.be, daar kan je alles terugvinden. En als wat je hoort je aanstaat, dan kan je producer worden van de Radio Rules podcast. Niet vergeten, het enige wat je moet doen om als producer door het leven te gaan, is een tweet te versturen. Details vind je op onze website, bovenaan in de menubalk producer worden klikken en dan kan je daar alle details vinden. En in ruil word je dan vermeld met naam, twitternaam en website indien gewenst in de eerstvolgende aflevering van de Radio Rules podcast. Bedankt voor het luisteren naar deze editie en... Graag tot de volgende keer.